Juist wie we willen is kunnen. Kijk op Frieslandbank.nl Geneeskundeboek.nl Specialist in medische vakliteratuur. Dit is Radio 1. 11 uur. Het NOS-journaal Jan van der Putten. De Egyptische autoriteiten hebben trein- en busverkeer naar Cairo stilgelegd. Veiligheidsfunctionarissen zeggen dat het regime daarmee wil voorkomen dat mensen naar de hoofdstad komen om te demonstreren. Ook de grote toegangswegen zouden geblokkeerd zijn. Desondanks hebben zich al tienduizenden Egyptenaren verzameld op het Tahrirplein in Cairo. De protestbeweging wil een miljoen mensen op de been brengen. Het leger heeft gezegd dat het niet zal ingrijpen zolang de protesten niet gewelddadig zijn. Ondertussen zegt de nieuwe vice-president, Suleiman... dat hij gesprekken gaat voeren met de oppositie over hervormingen. Maar voor de betogers zijn die toezeggingen onvoldoende. Ze eisen dat president Mubarak aftreedt. Leerlingen die vandaag de CITO-toets maken op de computer... hebben mogelijk te maken met technische problemen. Voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie... ontwikkelde het CITO de mogelijkheid om de toets online te maken. Het ging onder meer fout bij Hidde... van basisschool De Hasselbraam in Gilsrijen. Ik weet niet meer wat, wat er stond, maar... Oh ja, de webpagina kon niet bereikt worden. Toen heb ik hem gewoon op papier geschreven en niet via de computer. Vandaag zijn 157.000 leerlingen begonnen met de Cito-toets. Hoeveel van hen te maken hebben met computerproblemen, is volgens het Cito niet duidelijk. De Cito-toets helpt mee om het juiste niveau van de middelbare school te kiezen en wordt door velen gezien als een soort eindexamen voor de basisschool. Het ministerie van Defensie zegt dat aanklachten over misstanden... bij de materieeltak zeer serieus zijn genomen. Volgens Defensie zijn de klachten al eerder onderzocht... door de centrale organisatie Integriteit Defensie... en zijn de aanbevelingen van die commissie overgenomen. De Volkskrant schreef vanochtend dat volgens interne documenten... bij de materieeltak wordt gehandeld in drugs- en defensiemateriaal... als laptops, auto-onderdelen en verf. Ook zou personeel dienstauto's en andere materiaal... meenemen voor privégebruik. Defensie wil niet op de concrete beschuldigingen ingaan en omschrijft het rapport van de commissie als personeelsvertrouwelijk. Door de uitbarsting van een vulkaan in het zuidwesten van Japan zijn de ruiten in de wijde omgeving gesprongen. De vulkaan Shimodake spuwt rook en as kilometers de lucht in. De gevarenzone is vergroot naar vier kilometer rond de vulkaan. Daarom moeten opnieuw mensen hun huis verlaten. Gisteren werden al ruim duizend mensen geëvacueerd vanwege de uitbarsting. Ze worden opgevangen in scholen en gemeentehuizen. De vulkaan in Japan barstte 52 jaar geleden voor het laatst uit. Dan het weer nog bewolkt en droog. In de loop van de middag en avond wat regen, waarbij het in het oosten uh, kans is op ijzel. Het wordt een graad of drie. Morgen bewolkt en droog en vijf graden.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 De Gids.fm met Felix Beurders. Goedemorgen. Ik gids u graag weer langs een paar bijzondere zaken vandaag. Kunnen we wat destijds gebeurde in de DDR vergelijken met wat er nu gebeurt in Egypte? Ik heb het er straks over. Het Zeeuwse dorp Ouwerkerk begon deze dag precies 58 jaar geleden met bijna 100 inwoners minder. Door de watersnoodramp waarbij uiteindelijk 1836 mensen omkwamen. In dit verdronken dorp Ouwekerk zijn we bij de herdenking. En kijken vooruit op 1953, de musical. die vanavond in Middelburg in première gaat. Wat hebben Affenlaai van Bommel en Emmanuelsson met elkaar gemeen. behalve dat het voetballers zijn? Juist, ze zijn de afgelopen weken verkocht. en de transfermarkt is vannacht om één uur gesloten. Zijn die enorme uitgaven nog wel verantwoord? Dat vraag ik zo aan Maarten Fontijn van de Organisatie van Europese Voetbalclubs. En debatteren doen we ook over hechten in de Duinen bij Zandvoort. Is dood aan het hecht een goede leuze voor bij de Provinciale Statenverkiezingen? En natuurlijk kunt u mij ook zien. Surf naar degids.fm Weer eerst een prangende kwestie. Het VVD-gemeenteraadslid Christen Meij uit Horen... wil dat de ouders van koma-zuipende jongeren... de behandeling in het ziekenhuis zelf gaan betalen. Hij heeft erover een brief gestuurd aan de VVD-Tweede Kamerfractie. Aan de telefoon meneer de Meij. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit gesprek. De klok gaat lopen. Okay. Dus u wilt dat de ouders de rekening krijgen als een zoon of dochter zich in coma heeft gezopen? Dat klopt, ja. Het alcoholprobleem uh, is uh, uh, niet alleen in West-Friesland... maar in heel Nederland een uh, groot probleem. En uh, wij hebben uh, daarin toegemeend zeg maar, uh, een maatregel te willen voorstellen... om zeg maar, ouders wat meer dan nu uh, verantwoordelijk te stellen voor het gedrag rondom het coma zuipen. En die moeten dan een behandeling gaan betalen in het ziekenhuis? Ja, dat klopt. Hoe duur is zo'n behandeling? Nou, dat weet ik niet exact. Uh, er, zijn nog wel, uh, er wordt wat, uh, nog wel ja, wat onduidelijk over de kosten uh, gedaan, uh, omdat het toch al om vertrouwelijke gegevens gaat. Uh, ouders vinden het vaak ook lastig uh, om daarover met, uh, met anderen in gesprek te gaan. Zelfs als jongeren zeg maar, in een alcoholpolen zijn opgenomen, uh, heerst er toch nog een bepaald taboe op het, uh, op het gedrag. Maar kun je kunt dus het gewoon in het ziekenhuis vragen wat, wat het kost of niet? Wat zegt u? Aan het ziekenhuis, die weten we dat toch wel wat het kost? Ja, maar daar wordt niet echt uh, openheid over gegeven nou, uh, als je die vraag stelt van wat het exact uh, kost. Maar het feit dat er een aparte alcoholpolie is opgericht en dat UWV uh, uh, daar een bijdrage in levert... zegt wel dat het natuurlijk om, uh, om, om, om, om, ja, om enig kapitaal gaat. U zegt dat UWV levert daar een bijdrage in en de verzekeraar? Ja, dat is de verzekeraar, Dus uh, UWV. Uh, heeft zeg maar een bijdrage... Oh, Univ, uh, zei ik u. Ik dacht, het ja. UWV, ik dacht, hoe komen die er een godsnaam bij? Nee, maar... nee, nee, nee, Univ. Ja, ja. Sorry, ja. Uh, Het is vooral een probleem in West-Friesland. U zegt wel dat het een probleem is in, in West-Friesland en de, in de rest van het land. Maar uh, ja, uh, ja West-Friesland staat bekend om, uh, om het komen zuipen. Nou ja, goed, het, is, uh, het alcoholprobleem in West-Friesland is een uh, groot probleem. We hebben ook een convenant gesloten met de West-Friese gemeente... En je ziet ook wel dat het uh, werkt, dus dat het alcoholgebruik... om jongeren zeg maar, wat licht afneemt, dan wel met het bewustwording daarover toeneemt. Alleen het onderdeel coma zuipen, als je dat afzet naar de getallen die er nu zijn... dat het 500 waren in 2009, landelijk gezien, en nu zijn het er 700... zie je desondanks toch een toename. En waar gaat het u nou om, om een besparing op de uitgaven voor ziektekosten... Nee, niet zozeer om een besparing. Maar waar het om gaat is dat zeg maar, gedrag wat nu vertoond wordt door jongeren. dat dat veel meer onder de aandacht ook komt van ouders. En als je mensen aanspreekt op hun portemonnee. dan zijn mensen vaak eerder geneigd om zeg maar, daar bewuster mee om te gaan. Maar die ouders komen er toch wel achter als het kind in het ziekenhuis ligt? Ja, dus ze komen er ook wel achter. Uh, maar waar het om gaat is dat je dan ook met de, met de ouders en de jongeren. het gesprek gaat voeren over. Nou, uh, wat, wat ze hebben gedaan. Dat het gedrag wat ze vertonen, of wat, wat, ze, wat ze doen, dat het eigenlijk heel schadelijk is. En wat we constateren is, dat ondanks dat jongeren opgenomen worden in die alcoholpolie... het vervolgtraject, zeg maar, dat het gesprek met de ouders niet altijd plaatsvindt. Door wie niet? Nou, door de ouders zelf niet. En die zouden dat moeten doen, die zouden met hun koos moeten praten. Maar moeten die al niet praten vanaf een tiende, elfde? Ja, nee, tuurlijk. Je moet er zo vroeg mogelijk mee beginnen. Dat is ook precies wat wij willen. Alleen wat je merkt is dat ouders het vaak heel erg moeilijk vinden... als hun eigen zoon of dochter te maken krijgt met coma zuipen... dat ze zeggen, ja, eigenlijk heb ik daar hulp bij nodig... om te zorgen dat het niet meer voorkomt. Of hoe kan ik ervoor komen dat mijn kinderen elke keer als ze uitgaan... zoveel alcohol gebruiken? En om uh, ze nu te dwingen om te gaan praten met die jeugd... gaat u ze straffen en moeten ze die ziekenhuisopname zelf betalen? Nou, wat je in ieder geval daarmee probeert te doen... is dat je de ouders daarmee om tafel krijgt... en zegt van... Uh, wat er nu gebeurt is niet goed. Uh, wat wij uh, staan is van dat dit kost de maatschappij een hoop geld. Want we moeten allerlei kosten maken voor het gedrag van wat jongeren vertonen. Van, Nou, dit is eigenlijk niet wat we willen. Ja. En uh, uh, dan spreekt hij de ouders erop aan. Heeft u zelf en natuurlijk kinderen? Krijg je de... Sorry? Heeft u zelf kinderen? Ik heb drie kinderen. En bespreekt u al de gevaren van alcohol met uw kinderen? Uh, dat klinkt eraan, maar mijn uh, oudste is tien okay, uh, en daar, daar spreek ik inderdaad uh, wat, wat ik nu ook doe. Meneer de mei. Uh, als, als ik daarmee bezig de ben, de dan de zeg ik zo, papa, dat is er dus slecht voor je al. Meneer de Meij? Tijdens ons? Ja? Oh. We hebben genoeg gehad. Oké, okay, dank u wel. Hartelijk dank. Ja hoor. Dit is de gids.fm. Vara Radio 1. De zee zart, het Ik staar je na vanaf de dijk. Wat wil jij van ons Zeeland? Een raadsel als ik naar je kijk. Jij bent een bron van leven voor elke vissersboot. Maar in storm en regen. Kern van leed en dood. We bouwen havens en kanalen om het water toe te laten. Dijken scheiden land van zee. Ik ben Kramer weer een keer op Radio 1. En in dit geval met Vijand of Vriend. De nummer uit 1953, de Musical. Een voorstelling over de watersnoodramp uit dat jaar. En die musical die gaat vanavond in première. En dat is een bijzondere dag natuurlijk. Want op 1 februari wordt op tal van plaatsen in het zuidwesten van het land... de ramp herdacht waarbij destijds ruim 1800 mensen om het leven kwamen. Jan Peels, je bent op dit moment bij een van de herdenkingen. Waar? In oude keren op schouwen duiveland waar in totaal 532 mensen om het leven kwamen. Je hoort het op de achtergrond, de herdenking is bezig. Op dit moment wordt het wilhelmus gespeeld. En die tekst van uh, Ben Kramer, die we net hoorden, vijand of vriend, die zat ook letterlijk in uh, de toespraak van uh, burgemeester uh, Rabbeling. Uh, zojuist. Ja, vijand of vriend, dat, dat is hier nog steeds in Zeeland zo, hè? Die zee, Jaap Schoof. Dat, uh, dat blijft ook altijd een beetje weer leren om hier uh, met het water om te gaan. Hè? Om het, uh, aan de ene kant, ja, wat hij ook zei, het is aan de ene kant je vriend, aan de andere kant je vijand. We hebben een heel veel vissers in onze samenleving. En, en ja, goed, ook recreatie speelt ook een rol. Precies. Ook en dan is het ineens weer de vriend, ja. natuurlijk. Nou, uh, vanochtend in het radio 1 Journaal... hebben we al ook al wat over de herdenkingen gehoord uh, op deze plek. Op tal van plekken wordt dat gedaan. Maar vanavond, en daarom ben ik ook hier, de première van die musical 1953, de musical. Uh, ja, een ramp dan een... Ja, in eerste instantie denken we inderdaad dat het niet past. We hebben ook vanuit het museum best wel even een klein beetje gehad van ja, gaan we daar wel of niet aan meedoen? We denken ook verder dat het, we, we kennen dus de inhoud. En dat, Wat waar gaat die over? Het gaat dus over eh, eigenlijk gedeeltelijk de gebeurtenis vlak voor de ramp. In een dorpje waar dus het gemeentehuis geopend is, waar het feest is. En eh, waar dus, ja, dus waar de samenleving er is. Ook een beetje de samenleving. Zoals dat ook toen wel was. Uh -huh. En die. Uh... En wat dan overgaat, dus in het, in het ramp. Ja, precies, in de ramp uiteindelijk. Wij, denk, wij denken dat het dus op een. Ja, toch wel op een manier gebracht is. Of gebracht wordt. Uh, dat het dus uh, een. Uh, ja, toch integer genoeg is. Ja, blijkbaar leed het nog, want als ik hier omheen kijk. Er zijn echt honderden mensen. Ook weer op deze hele koude, tochtige dijk afgekomen om dat te herdenken. Een van hen is uh, Ineke van Dijken. Ja, u was een. ...voor die musical, hè? Dat een... Nee, ja. nee. Waarom niet? Het, het zou meer in de lijn gelegen hebben om uh, een mooi klassiek muziekstuk... ...zoals in het verleden. Ik, een musical, dat associeer ik met blijheid en uh, leuk... ...maar niet om van zo'n tragische gebeurtenis uh, een zangstuk te maken... Nee, ...en dan in de vorm van een musical. Ja, precies, want ja, dat is inderdaad... Dat heeft iets, iets feestelijks, zo'n musical. In ieder geval. Toch is het op een hele gepaste manier gedaan. Is het ook iets van tijd? Dat het na een bepaalde tijd misschien dan juist weer wel kan. Om het leven te houden ook. Ja, misschien wel. Misschien dat de, de inhoud van de musical... daar heb ik dus nog geen, geen zicht op. Dat kan ik pas na afloop vanavond ik vertellen. Kijken. Ik ga wel kijken. En misschien heb ik dan een andere mening. Dat, uh, dat zou kunnen. Want uh, u bent niet de enige natuurlijk die er zo over denkt. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen, zeker ja. zoals ze hier zijn, ook weer denken van ja, hmm. Ja, ja Voor ze mij het, hmm. zeker hier in dit rampgebied. Ik denk als de musical in Amsterdam speelt dat het een hele andere lading heeft. Ja, maar het is natuurlijk juist de keuze ook om het in Middelburg ja. de première te ja, laten ja, doen. Om u ja, als, als direct betrokkenen er een in eerste instantie kennis mee we te laten maken. Om ons daar overheen moeten zetten, denk ik. Ja, Jaap Schoop, oud-directeur van het Watersnoodmuseum Museum. Betrokken geweest, ook bij de teksten. Ook bij de teksten, we hebben ook de teksten bekeken. Want het was u bang dat er iets verkeerd was. Nou, wat meer onze rol is, of er dan dus fouten in gemeld worden. Dingen die gewoon echt niet kunnen. Het gaat over de burgemeester destijds. Ja, over het samenleving, hoe het de samenleving toen was. Maar ook een beetje de geschiedenis dat er. Dat hebben we ook in het verleden wel met verslaggevers wel meer gemerkt. Dat er dan iets verkondigd wordt. Wat gewoon pertinent geen waar was. Mm -hmm. wat, wat ook afbreuk doet aan de, aan de mensen die hier leven. <lacht> Ja, de... dus, dus daar heeft u op gelet? Daar hebben we op gelet en daar hebben we het ook behoord. Ja, want, want u, mevrouw Inke u, u, van Dijk, u, u bent ook allemaal mensen verloren, de familieleden, uw vader, hè? Ja, zes, zes familieleden, daarna grootouders, ooms, tantes. Dus zeven in totaal. Dus bij ons was totaal de familie uitgeroeid, bijna zo. hebben u ook familieleden. Maar vindt u de tijd dan nu wel rijp voor zoiets? Ja, ik denk dat het langzamerhand... Ja, laat ik laat zo zeggen. Ik zou het misschien zelf nooit opgezocht hebben. Nee. Maar we moeten gewoon accepteren dat dit op een gegeven moment gebeurt. En dan, dan is het Titanic ook... wordt er vaak ja, genoemd. Want dat was natuurlijk ja, ook een het... grote, ja, grote ramp. Uiteindelijk de, ook films. Er zijn musicals. ook in het verleden dingen gebeurd. En dan na verloop van tijd. Dan hebben we daar geen enkele moeite meer mee. mee. He? Want heeft niemand gezegd van bij de Titanic kan het niet. Misschien dat het een beetje vlug is. Maar ja, dat is altijd de hele samenleving. Wie gaat... ja, weet komt er ook de Belmer Ramp musical ja, je je nee, kunt nee, het doen. zo gek niet bedenken dan, uiteindelijk. Er komt kom geregeld, spelen ze ja, daar toch op in en er komt steeds vlugger. Om komend leven te houden. Ja, ja gewoon, ook om de herinnering te houden. Er zit trouwens geen enkele zeeuwen in de cast. Nee, in de kaas niet. Misschien kunnen we niet zingen. <lacht> nou, ze kunnen wel muziek maken, dat horen we hier op de achtergrond. Laten we nog een stukje horen uit uh, die voorstelling Tranenzee. Een stuk gezongen door uh, Joke de Kruijf en uh, Marleen van der Loo. Vanavond is dus in première in uh, Middelburg. En nog op 65 andere plekken in het land zal de musical uh, te zien zijn. Dankjewel, Jan Peels. Tranenzee is even weg. Dat was overigens de herdenking in Oude Kerk. Verslaggever Jan Peltz was dus ter plekke. Vanmiddag op deze zender meer over 1953, de musical. En dit is de dag van de EO, vanaf twee uur op deze zender. In uh, dat programma is acteur Philip Bolle te gast... die in de musical de rol van dorpsburgemeester Anton Scholte speelt. Over drie dagen wordt ze 32. Leuke vrouw en een fantastische singer-songwriter Marieke Jager.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 bad when nothing's in the way. Endless conversations shake your hand. Every day is making you stronger. Big girl, ready to go away from here. Leave like they do. Traveler heet het nieuwe nummer van Marieke Jager. Het staat op de uh, cd: Hier comes the night, maar die is pas verkrijgbaar in april van dit jaar. de Gids. Ibrahim Affelay is nu officieel speler van FC Barcelona. De voetballer heeft vanmiddag zijn handtekening gezet voor een contract bij de topclub. Ibi speelde hiervoor bij PSV. De Spanjaarden hebben hem voor 3 miljoen euro overgekocht. Goedenavond, Luis Suarez is weg bij Ajax. Zijn transfer naar Liverpool leek afgeketst, maar kwam alsnog rond. De Engelsen kwamen vandaag met een grotere zak geld naar Amsterdam. En dat hielp. Ajax meldt dat het een bedrag van maximaal 26,5 miljoen euro krijgt van Liverpool. Rijn Babel verlaat Liverpool en gaat spelen in de Bundesliga bij Hoffenheim. En met die transfer is een bedrag van 7 miljoen euro gemoeid. Voetbalclub AC Milan neemt Mark van Bommel per direct over van Bayern München. De 33-jarige aanvoerder van de Duitsers had nog een contract tot aan het einde van dit seizoen. Terug naar Engeland. Fernando Torres is daar in ieder geval de supertransfer. Hij gaat van Liverpool naar Chelsea voor 58 miljoen euro. En als we dat even vergelijken, dat is ongeveer de hele begroting van PSV. Tot zover. Vannacht kwam er een eind aan de dansen in het voetballandschap. Want om één uur sloot de transfermarkt... en kregen sommige spelers toch nog hun gedroomde overgang. Miljoenen waren ermee gemoeid. En dat in een tijd waarin voetbalclubs zich financieel niet al te best voorstaan. De schulden zijn enorm en meer dan de helft van de Europese clubs leidt verlies. Dat moet anders. Maar hoe? en zijn miljoenentransfers transfers nog verantwoord. Daarover ga ik praten met Maarten Fontijn. Hij is onder meer bestuurslid van de ECA, de ICA. Dat is de organisatie van Europese voetbalclubs. Meneer Fontijn, goedemorgen. Goedemorgen. Welke transfer vond u het meest opvallend? Ja, toch wel uiteindelijk de transfer van, van Torres. Die op laatst voor 58,5 miljoen een recordbedrag in, in Engeland... is gegaan naar Chelsea. Chelsea, een club waarvan de begroting toch niet helemaal kloppend is... Nee, nee, nee, maar uh, die hebben natuurlijk meneer Abramovic achter zich. En uh, dat kan onder de huidige regels kan het nog steeds om veel geld erin te stoppen. En uiteindelijk, uh, als de financial fair play in werking getreden over drie jaar... Uh, hopen we dat dit uh, naar, uh, toch uh, verminderd gaat worden. Ik ga het zo over hebben. Heeft u enige idee van de schulden van Chelsea? Ik uh, dacht dat die rondom de uh, 300 miljoen waren. En dan kan je toch spelers kopen? Ja, het gaat er niet zozeer dadelijk, ook in de financial play, niet om, om de schulden aan zich. Het gaat natuurlijk om of je begroting en of je actuele uitgaven per jaar niet uh, hoger zijn dan je inkomsten. Dat is de belangrijkste uh, doelstelling voor het financial fair play. Dan indirect... Dat Financial Fair Play is aangenomen door... Dat door is dus instantie? aangenomen door... De, dus UEFA heeft dat ingesteld. Dus samen met de ICA en, uh, en de, de Leaks is dit voorstel bekrachtigd. Dat gaat in werking over drie jaar. En dat betekent dat elk club uh, niet meer uh, mag uitgeven dan dat er binnenkomt. Maar tegenwoordig kan je dus nog schulden hebben. En kan een, uh, een baas, iemand die over veel geld beschikt... in dit geval de Rus Abramovic, die kan zeggen... Ja. Oh, koop nog maar wat. Ja, kijk, het is natuurlijk... als je naar de transfers nu van de winter kijkt... dan zie je, ook in Nederland... De topclubs, is niks gebeurd. Die hebben wel wat spelers zijn kwijtgeraakt, maar geen grote aankopen. Kijk maar naar nummer 1 tot met 5 in Nederland. De meeste transfers, verhuur, kopen, zijn door de onderste 5. In Engeland zie het je hetzelfde. Chelsea... Uh, zit tegen de top 4 aan, moet natuurlijk Champions League spelen volgend jaar. Dus die zijn uh, een beetje ja, ten einde raad, die moeten spelers kopen. Daarnaast heb je uh, clubs in de wat onderste regionen van Engeland... die daar eigenlijk niet horen te staan. Liverpool, Aston Villa stonden vorig jaar allemaal in de, in, in, bij de top 6. Die staan daar toch in de gevarenzone. Die moeten wat doen, die hebben ook de grootste geld uitgegeven. 58,4 miljoen voor Fernando Torres. En ze hebben ook nog een keer een verdediger gekocht van Benfica nog een aanvaller, van 25 miljoen. Ja, ja, ja. Dat zijn toch bedragen, Louis, ja. Daar, daar kan je je niks bij voorstellen. Nee, dat hand. zijn natuurlijk... Het was na Ronaldo, die voor 100 miljoen ging een paar twee jaar geleden... is het wat rustig gegaan in de transferperiodes. En dat zag er in de zomer ook goed uit. Er werden ook veel minder grote bedragen. Villa was eigenlijk de grootste in Spanje. Maar deze, deze winter, met name in Engeland... zijn zes spelers die voor 210 miljoen zijn gegaan. Dat zijn... Uh, Torres voor 8,5. Carroll, die van Newcastle is gegaan naar, uh, naar Liverpool... voor 40 miljoen. Die uh, ja, benen? Zeko voor 32 miljoen, van Wolfsburg, uh, Wolfsburg naar uh, Manchester City. Bent van 28 miljoen, voor, uh, van Sunderland naar Aston Villa. Dan komt Suarez, 26,5 miljoen. En die uh, Lewis voor 25 miljoen. Je Samen 210 korthek, maar... miljoen. 210 miljoen in, in totaal. Maar Suarez heeft u nog gekocht, hè? Ja, die hebben wij in de tijd nog gekocht voor acht. Dat is een hele goede investering geweest. Uh, als je in drie jaar uh, 26,5 krijgt, hetzelfde met Hunterer. Uh, toen was u nog bij Ajax. Uh, krijgt Ajax hier behalve die 26,5 miljoen straks ook nog iets van... als Liverpool hem weer doorverkoopt? Uh, ik ken niet de details van het contract, maar uh, ongetwijfeld... zullen uh, ze dat hebben ingebouwd... Dat is tegenwoordig wel vaak uh, gebeurd dat. En opvallend is inderdaad, de Nederlandse topclubs hebben zich niet of nauwelijks versterkt. Uh, Dost, dat was natuurlijk de naam die gisteren de hele dag speelde. Had een arbitragezaak aangespannen aan een club, uh, tegen zijn club waar hij voor vijf jaar bene onder contract stond. Heerenveen heeft hij een uh, half ja, jaar van uitgediend uh... tot nu toe. Nauwelijks gevoetbald. Ze zeggen onmin met zijn trainer, Jans, die ontkent dat weer. En, en Ajax wilde het bedrag niet betalen. Het is uiteindelijk stuk gelopen op zeven ton. Wat vindt u ja, ervan? Nou, als je nu even kijkt naar... Uh, ik denk dat Ajax het heel goed heeft gedaan. Allereerst hadden ze eigenlijk al de zwaren ze hebben ze uh, gekocht in de zomer, via Hamdoui. Als toch hielden ze rekening mee dat hij misschien zou kunnen vertrekken. Uh, ze hebben zich keurig gemeld bij Heerenveen. Uh, een half jaar geleden heeft deze jongen een contract getekend bij Heerenveen. Uh, voor 4,5 jaar. Vervolgens speelt hij haast niet. Uh, dan ligt er, er is al iets, iets mis. Uh, als dan uh, de speler uh, op een gegeven moment echt weg wil... dan is het heel moeilijk om hem te houden. Je moet hem wel aan zijn contract houden. Uh, aan Heerenveen is het dan. Of je moet hem laten spelen. En als je het op 7 ton laat, uh, laat afketsen, je gaat 7 miljoen vragen voor een speler die niet speelt. Kan ik me voorstellen dat Ajax even zegt, gezegd... Nou ja, dit is voor mij de limit. Ja, Het was geen 7 miljoen meer. Hè? Ja, het was nog nee. 5,5 miljoen. Ja. Maar nog altijd meer dan Afalai uh, heeft opgebracht. 3 miljoen voor Precies. PSV. Ja. Dus die verhouding is ook sowieso scheef natuurlijk. Ja. En hoeveel clubs zijn er in Europa met schulden? Nou, dat is tussen de 60 en de 65 procent van de clubs. En hebben dan hebben we het over enorme schulden? We hebben het over enorme schulden, ja. Ik geloof dat we praten over, nou, in 2009 op een totale inkomsten van 11 miljard euro, 1 miljard schulden. En hoe kan en, dat? Is er een soort hypotheekregeling of zo? Ik bedoel, als ik een huis koop, dan kan ik nog uh, hypotheekaftrek krijgen... en dan kan ik uh, een lening krijgen. Ja. Hoe zit het bij die clubs? Nou ja, het is natuurlijk uh, een hoop van die clubs... die uh, hebben gigantisch grote uh, of hele rijke eigenaren... of... Clubs hebben zo'n sterke merknaam nou, een Real Madrid of een Barcelona. Zal niet, die gaan gewoon, al hebben ze nog zoveel schuld, die gaan niet failliet. Want dat is gewoon dus de, dat is het Spaanse paradepaardje. Dus dat is, daar, hebben ze zoveel, ja, daar zit zoveel in dat merk, dat, dat gaat niet even 1, 2, 3 failliet. Maar de fair play regel moet natuurlijk er wel naartoe gaan... dat het een gezonde bedrijfstak gaat worden, want dit, zo kan niet doorgaan. En wat zou dat dan gaan betekenen voor bijvoorbeeld Real Madrid? Of een ja, ze zullen... Want er, ja, wordt dat het, het gelijk getrokken? Nou ja, Met kijk, het is natuurlijk die financial fair play... Die is, uh, en, en de, de, de maatregelen van uh, de UEFA... Zijn natuurlijk gericht op de Europese competities. Dus het is, is aan de nationale bonden. Kijk, Helmersport speelt geen Europees voetbal. Dan uh, kan uh, natuurlijk de UEFA wel zeggen. Dan mag je niet meedoen aan de Europese competities. Maar dan kom je niet ver. Dus de nationale bonden moeten het gaan overnemen. Dat de fair play ook voor nationale competities geldt. Het gaat voorlopig alleen nog voor de uh, deelnemers aan de, uh, de Europa, Europa Cup. En, ja. de, en de Champions League. Dat klopt. Maar ik denk dat uiteindelijk, dit is fase 1. Uh, de schulden is een heel apart, want de nog steeds eigenaren, kunnen natuurlijk geld blijven, blijven pompen in een club. Uh, alleen de rente, de interest op die schulden, die zullen natuurlijk daar ook wel uh, gaan meetellen in het jaarlijks resultaat. En dat heeft dan van invloed of je wel uh, binnen je uitgavenpatroon kan blijven. Want anders word je natuurlijk wel gestraft. Dus want zo'n eigenaar mag straks nog wel spelers kopen. Nou, het geld wat een eigenaar in een club gaat stoppen... mag in de toekomst niet meer in transfers worden gestopt. Dat mag in infrastructuur of in de jeugdopleiding. En daar kom je natuurlijk bij de basis. Clubs moeten gaan investeren in eigen jeugdopleiding. En niet alleen dat van, uh, van clubs gaan halen die dat wel doen. Elke club moet dat gaan doen. Ten tweede moet je internationale jeugdtransfers onder 18 moet je gaan verbieden. Ten derde, het aantal, ge gelimiteerde, aantal spelers per club moet je limiteren. He, nu, sommige clubs kunnen wel 30, 40 uh, betaalde spelers hebben. Moet je gaan limiteren. Ten vierde, de Financial Fair Play... En ten vijfde moet je ook het agentschap gaan reguleren. Zodat niet uh, die jongens al op hele vroege leeftijd worden weggehaald. Op die manier krijg je op een gegeven moment dat er meer eigen opgeleide spelers uh, gaan, gaan uh, worden opgesteld. Kent u Nathan Aken? Ja. Nathan Aken is een jeugdspeler van Feyenoord. Die vertrekt na de zomer naar Chelsea. Dan is hij 16. Ja. Dat is toch juist waar u zo tegen bent? Ja. Nou, Kijk, wij hebben dus buiten Europa heb je geen probleem met de regel onder de 18. In Europa heb je nog probleem omdat het vrij verkeer van arbeid... Heeft. en daarom hebben we dus, is het van belang dat wij de lobby met de Europese Commissie voortzetten. Er is nu weer een nieuwe Europese Commissie. Je kunt er nog niks tegen doen dus? Nu, op dit moment kun je dus tegen transfers van 16... Uh, kan je niks doen binnen Europa. En wat wij willen is dus dat er een specificist die van sport komt... dat is een reglement dat er dus voor, hè, dat er voor sport een uitzondering wordt gemaakt... op die vrij verkeer van arbeid zodat men zegt, ja, inderdaad, bij sport moet je kunnen voorkomen. Dat het is namelijk veel beter dan speler die natuurlijk langer bij zijn eigen club van de opleiding blijft. Want je ziet, de 99% van de jeugdspelers die op de jonge leeftijd naar het buitenland vertrekken, mislukken. Maarten Fontijn, bestuurslid van de ICA, de organisatie van de Europese voetbalclubs. Blijf nog even zitten, want na het nieuws praat ik nog kort even met u door... met vragen van luisteraars. Zometeen naar de hoofdpunten van het nieuws bekijken we de webwereld van Ramon Beuk. Hij is kok en presentator van het tv-programma Terug naar Maroti in de tijdgeest. En kun je met het afschieten van Damherten de verkiezingen... voor de Provinciale Staten vinden? Een Joop-debat. De hoofdpunten van het nieuws nu met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De mensenmassa op het Tarierplein in Cairo is gegroeid tot tienduizenden mogelijk honderdduizenden mensen. De protestbeweging hoopt dat er vanmiddag in de hoofdstad een miljoen mensen op de been zijn om het aftreden van president Mubarak te eisen. Het protest verloopt vreedzaam en het leger houdt zich afzijdig. Leerlingen van 2500 scholen die de CITO-toets op de computer maken moesten vanochtend later met de toets beginnen. De server waarop ze moesten inloggen was onbereikbaar. Volgens het CITO waren de problemen rond 11 uur verholpen. Door de uitbarsting van een vulkaan in Japan zijn de ruiten in de wijde omgeving gesprongen. De vulkaan Shimodake in het zuidwesten spuwt rook en as kilometers de lucht in. De gevarenzone is vergroot naar vier kilometer rond de vulkaan. En opnieuw moeten mensen hun huis uit. En oliemaatschappij BP heeft vorig jaar een recordverlies geleden van 3,6 miljard euro. Het is het eerste verlies over een heel jaar sinds 1992. Het verlies van BP wordt toegeschreven aan de olieramp in de golf van Mexico. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, Gids.nl, met Felix Meurders. Is dood aan het Damhert een goede verkiezingsleus? En de rol van vrouwen in de revolutie en de revolte van Cairo, zo u wilt, zo meteen in de tijdgeest. En over Egypte gesproken is een vergelijk mogelijk met de val van bijvoorbeeld de DDR. Ik praat door met Maarten Fonteyn, hij is bestuurslid van onder meer de ICA. dat is de Organisatie van Europese Voetbalclubs. Meneer Fonteyn, clubs zitten ook vaak in hoge schulden ja. omdat ze maar die salarissen moeten doorbetalen. Die drukken zwaar. Ja, ja en uh, die salarissen die, uh, ja, maken vaak bij clubs uit 60 tot 70 procent van de omzet. Als je dan kijkt wat er aan jeugdplein wordt uitgegeven, 5 tot 6 procent, dan is die verhouding volledig scheef. Moeten die salarissen dan niet worden aangepakt? Ja, salarissen aanpakken. Uh, Kijk, uiteindelijk denk ik wel, na financial fair play... in fase 2, zul je moeten gaan denken aan... Uh, het zij salary capping. Dat zijn, uh, zoals in Amerika bestaat... Aftoppen. Uh, aftoppen. Ja, of je zou moeten gaan kijken... En de, dat hoor ik dus wel eens van, uh, van de NBA. Daar heb je natuurlijk een hele sterke commissioner als baas. En wat is, en? Een commissioner, dat is eigenlijk de baas van het NBA. En die uh, bepaalt niet alleen sancties ten opzichte van slecht gedrag, maar ook ten aanzien regels van... Uh, van waaraan de basketbalclub zich moet houden. Transfers... In, in basketbal. Vinden plaats tussen clubs. Maar er wordt geen geld overgedragen. Er worden spelers gereld. Dus bijvoorbeeld. Uh, uh, Miami Heat. Heeft de afgelopen zomer drie spelers gehaald. Drie topspelers. Uh, meneer Libron, Wade en Bosch. Die spelen nu in één team. Krijgen alle drie verdienen ze 8,5 miljoen dollar. Maar daar staat tegenover dat zij dus weer spelers hebben gegeven aan de clubs waar deze spelers vandaan kwamen. Dus daar wordt veel minder grote, exorbitante bedragen voor een transfer betaald. Begrijp ik niet. Ik dus, begrijp het systeem niet. Dan, dan maar als je wel, toch een topspeler hebt, die ga je toch niet inruilen voor een. Uh, dan worden een aantal spelers uh, worden. Er daar weer tegen geweld. En een club. Oh, meer die spelers krijgen ze dan. Krijgen terug dan meer spelers. Tegen één topspeler. En je ja. hebt de first draft natuurlijk. Bij het begin van het seizoen. Mogen clubs die het slecht staan. die hebben de eerste draft bij de colleges. Nou, ik denk dat we die systemen moeten gaan bestuderen. Je zit natuurlijk met een overgang. Want nu hebben heel veel spelers. Heel veel clubs hebben natuurlijk spelers betaald. Je kan dat niet van één op de andere dag gaan veranderen. Maar je zou eens naar andere transfersystemen moeten gaan kijken. Hoe wordt de waarde van een speler bepaald? Wil mevrouw Jansma uit Heer Hugo Waard weten. Hoe, wordt, ja, hoe gaat dat? Dat is, uh, dat is een vrij opportunistisch gebeuren. Een club vraagt, waarom vraagt de club nu ze, uh, 6 miljoen voor meneer Dost... en de volgende dag uh, tijdens de arbitrage wordt op opeens 7? <lacht> Waar wordt daardoor bepaald? Kijk, je kan wel op een gegeven moment, als je een, een speler gaat verkopen... kijk je voor wat voor waarde staat hij nog bij jou in de boeken. Voor wat voor bedrag heb jij hem gekocht? Hoeveel rechtswaarde zit erop? En dan ga je aan die hand, heb je een, een, een leidraad om, om een uh, waarde te bepalen. Maar of meneer Torres nu 58 miljoen waard is, of 40, of 100... Worden de voetbalcompetities niet saai... als clubs met weinig geld geen grote spelers meer kunnen kopen... en de clubs met veel geld juist wel? Dan hou je er nog maar een paar toppers over. Al dus meneer De Haan uit Amsterdam. Dat is ook een van de grondslagen waarom we dus uh, deze financial fair play uh, willen aanpakken. En dat moet je niet alleen middels financial fair play doen. Je moet het ook doen via distributie van de gelden in de Champions League en in de Europa League. Daar zie je dus ook dat de rijke clubs altijd toch weer beter bevoordeeld worden en meer geld krijgen dan de, dan de kleine clubs. En dat gat moet verkleind worden, want niemand heeft zin in uh, acht keer per jaar uh, Arsenal tegen Manchester United. Maar dat gaat echt veranderen ook? Want die grote clubs zullen zich daar tegen verzetten. Nou ja, kijk, die grote clubs beseffen ook dat ze competitie nodig hebben. Uh, en, en dat je dus niet alleen maar tegen elkaar kan gaan spelen. Uh, dit is ook een van de redenen waarom Platini op een gegeven moment heeft gezegd er moeten meer kampioenen gaan meedoen en zodat je gewoon een wat bredere, grond, een bredere groep krijgt uh, dat moet ten koste gaan van uh, de plaatsen van de topclubs, daar verzetten wij ons uh, als land, als Nederland, die net in de tweede league zitten eigenlijk beneden de topclubs, want wij mogen maar één Champions League en één via de voorronde afleveren, uh, terwijl de grote clubs, de grote landen mogen drie tot vier uh, per, per land dat moet aangepakt worden, dat er een beetje verdeling komt. Uh, en dat is een lange weg te gaan. Uh, maar we hebben natuurlijk door de ICA, er zitten 199 clubs. En het zijn niet 199 grootste clubs. Dus daar hebben we best een forum nu, waarmee we op een gegeven moment aan de gang kunnen gaan. Nog veel werk in de winkel, meneer Fontijn. Hartelijk dat dank zeker. voor je komst. Dank je wel. Massaal verzamelen Egyptenaren zich vandaag op het Altar Gierplein. uit protest tegen het bewind van Mubarak. De opstand in Tunesië is nog niet afgelopen. En ook uit Jordanië en zelfs uit Jemen komen berichten van demonstraties. Maar Egypte spant toch wel de kroon. De vergelijking met Oost-Europa in 1989 dringt zich op. Aan de telefoon Willem Melking. Hij is historicus en Duitslandkeller. Meneer Melking, goedemorgen. Goedemorgen. Ziet u overeenkomsten met de val van de muren in 1989. en dat wat er nu gebeurt in Egypte? Uh, ja, ziet. Je ziet een beetje hetzelfde mechanisme. Een, een grote demonstratie. Ik denk bijvoorbeeld aan 9 oktober 1989 in Leipzig. Waarbij demonstranten een beetje de, de dreiging van geweld trotseren. En vervolgens de straat op gaan. En daarmee eigenlijk in één klap. En dat moet dus blijken of dat vandaag gaat lukken. In één klap de, de, de regering kunnen ontpassen. ...en kunnen zeggen van jullie stellen niks meer voor. We beginnen aan een nieuw politiek, uh, politiek leven. En het fase. leger heeft gezegd, zolang het allemaal vredelieven blijft... ...dan grijpen wij niet in. Maar stel nu ja. dat de demonstranten vandaag slaagschaken met aanhangers van Mubarak. Want uh, er zijn berichten dat aanhangers van Mubarak ook op de been... Uh, ...zouden worden geroepen. Wat dan? Ja. Ja, dan heb je een groot probleem. En dat zou dan de overeenkomst met 89 groter moeten maken. En dat zou me niks verbazen. Dat het leger zich afzijdig houdt. Of in ieder geval niet optreedt tegen die demonstranten. Dat was wat in 1989 gebeurde. Mensen gaan de straten op. Nou, dat gebeurt wel vaker. Maar als het leger er geen heil meer in ziet om op de eigen burgers te gaan schieten dan is het afgelopen dan staat de regering met, met lege handen en ik denk als je zo de berichten van de laatste dagen volgt dat het leger gekozen heeft voor de kant van de bevolking en liever een, een andere rol gaat spelen en in ieder geval niet meer Mubarak steunt dat is, dat is duidelijk zijn er zijn nu al meer dan 100.000 uh, protestanten. Verzameld op de Tagria plein. Het is ja. een enorme mensenmassa, als je dat zo ziet in beeld. Caïro is uh, een grote stad hoor, dan wonen veel mensen. Dat zeker. <güls> um, nou is het zo dat het leger natuurlijk wel uh, vervlochten is, ook nu. In deze regering van Mubarak. Zelfs in ja. het nieuw samengestelde kabinet. Ja, en dat is, dat is het grote verschil met Oost-Europa. Daar was het leger, eh, nou ja, je zou kunnen zeggen. een instrument van de partij. En op het moment dat de partij. Eh, en ook de Sovjet-Unie niet meer de energie opbrachten. Om, om hun eh, macht met geweld door te drukken. ja, dan houdt het op. En in Egypte, en dat is het grote verschil. is het leger hij heeft politieke ambities. Hè. Nasser kwam uit het leger. Sadat, Mubarak, ze kwamen allemaal, uh, zijn het hoge legerofficieren uh, geweest voordat ze het presidentspakje aantrokken. En wat in mijn inschatting is dat het leger nu gewoon probeert uh, steun van de bevolking te krijgen en vervolgens een nieuwe leider naar voren gaat schuiven. Het leger? Ja, want dat is de enige instantie in Egypte met een zelfstandige uh, macht, zeg maar. En verder is er niks. Je nee, zou een... ook kunnen denken aan een overgangsregering onder leiding van El-Baradei. Ja, maar hij moet ook wel... Van het internationale in Egypte kennen, maar Duitsland kennen. Maar ik weet wel eh, dat je natuurlijk wel de steun moet hebben van uh, nou ja, de instantie die over geweld uh, gaat in het land. En dat is, iemand moet orde en rust verwaren. En dat zal in dit geval dus dat, uh, dat leger toch zijn. Wat achter het ijzeren gordijn natuurlijk een grote rol speelde, was de geheime dienst. Hè? Bijvoorbeeld de Statie in Oost-Duitsland. Ja. Ja. Securitate in Roemenië, de KGB niet te vergeten. Is die rol vergelijkbaar met de geheime dienst in Egypte? Uh, um, in zekere zin letterlijk, omdat delen van de Egyptische geheime dienst zijn ooit nog eens opgeleid door de Stasi. En dat geldt trouwens voor alle Midden-Oosten geheime diensten. Dat zijn allemaal erfgenamen van, van de Stasi. Maar... Um, je moet dan vragen, van: is die veiligheidsdienst zo machtig dat ze dat zelf kunnen doordrukken? Um, in Egypte zou je kunnen zeggen, misschien wel. De nieuwe minister-president komt uit uh, de veiligheidsdiensten. En als je naar Rusland kijkt, naar iemand als uh, Poetin. Uh, die komt ook uit dat milieu. Dus uh, dat is niet heel uh, ondenkbeeldig. En ja, je hebt in, in, in derde wereldlanden als, uh, als Egypte, heb je natuurlijk weinig instellingen. Die goed en hecht georganiseerd zijn, en leger en veiligheidsdienst zijn dat wel. Een uh, ander groot verschil met de landen van achter het ijzeren gordijn destijds is dat er in het Midden-Oosten geen periode van glasnos en perestroika aan de verrassers is gegaan. Hè? Nou ja, daar heb je natuurlijk een, een verlicht leider voor nodig. Maar die hebben wij gelukkig gevonden uh, in het internet. He, de, als je glasnost uh, vertaalt naar termen van nu... dan heb je het gewoon over het internet. Mensen in Egypte uh, hebben het niet zo goed als wij. Maar ze weten dat. Zij zien, en dat was ook bij de Sovjet-Unie, die glasnost... Zij zien opeens en dat komt dus door dat internet en, en door satelliettelevisie... dat ze het gewoon slecht hebben. En dat is ook wat hun uh, enorm frustreert. Het is niet zo dat die mensen honger hebben. Dat kun je ook wel zien op televisie. Ze zijn, niet, ze zijn geen magere scharminkels. Maar ze zien dat wij het beter hebben. En dat weten ze dankzij uh, dat internet. En dat is wat hun uh, terecht natuurlijk uh, totaal frustreert. En dat is ook waarom ze in opstand komen. Willem Melking, u bent historicus Duitsland kennen. Volgt u dat wat er in Egypte gebeurt of zegt u dat is te ver weg? Nee, nee, ik volg heel erg, omdat ik net als Teheran bijvoorbeeld vorige zomer, je ziet verschillen en overeenkomsten met die 1989-situatie. En dat is voor historici en mensen die überhaupt in politiek geïnteresseerd zijn natuurlijk fascinerend. En wanneer gaat een revolutie nou wel lukken en wanneer lukt die niet? En tot nu toe is het iedere keer de rol van het leger geweest die de doorslag heeft gegeven. En Teheran opent het vuur en in Egypte hopelijk niet. Hartelijk dank, meneer Melging. Geen dank. Tijdgeest. In de webwereld straks Ramon Beuk. Hij is kok en presentator van het tv-programma Terug naar Marotti. En daarin bezoekt hij na lange tijd zijn geboorteland Suriname. Eerst Arabische girl power in Egypte. Simone Wijmans blogt over sociale media. Een fragment van een YouTube filmpje waarin een jonge Egyptische vrouw met hoofddoek anti-Mubarak-leuzen scandeert vlak voor de neus van een groep agenten. Ze zegt, wat wil Mubarak nou eigenlijk? Dat alle Egyptenaren zijn voeten kussen? Nee Mubarak, dat zullen we niet doen. Morgen vertrappen we je met onze schoenen. Weg, weg met Mubarak. Weg met alle Mubaraks. Tijdens de demonstraties in Egypte zijn vaker dan gewoonlijk protesterende vrouwen te zien. Op Facebook is ene Lyle Zara Mortada begonnen met het verzamelen van foto's van deze vrouwen. Oudjournalist en schrijfster Tineke Benema woonde in Palestina en schreef jarenlang over het Midden-Oosten. Ze noemt de foto's op haar eigen Facebookpagina een staaltje Arabische Girl Power. En je ziet uh, ja, vrouwen in groepjes, je ziet ook vrouwen uh, individueel zich uh, keren tegen uh, de Egyptische politiemacht. En je kan wel spreken van een soort dubbele revolutie, hè? want ze keren zich niet alleen maar uh, tegen de politie die uh, uh, ja, eigenlijk het gezag vertegenwoordigt, maar ook uh, tegen het mannelijke gezag. Een van die foto's die was zo sprekend zie je een vrouw die echt met haar neus, po, bovenop het neus van een, een, een politieagent staat, een heel woede gezicht heeft. Ja, en, en dan zie je dat ze zich ook keren tegen een man. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Ook eerder deze maand in Tunesië gingen veel vrouwen de straat op. In dit YouTube filmpje zingt een jonge Tunesische... tijdens een demonstratie een protestlied. Maar volgens Benema is er een verschil met de vrouwen... die in Egypte actie voeren. Nou, ik, ik denk dat je in deze uh, uh, revolutie in, in Egypte, als je van de revolutie mag spreken, dat je heel duidelijk dus ook die, die uh, armere vrouwen ziet, mensen uit, uit de laagste regionen van de bevolking, oudere vrouwen ook. En in Tunesië had je toch echt meer, uh, ja, de, de mensen die het op gang hebben gezet, dat zijn, waren toch namelijk studenten en, en intelligentsia en zo. En, en in Egypte gaat echt iedereen de straat op. Hè? En de vrouwen die, die, die roepen het ook uit van, nou, hij moet weg in die mislukkeling en het moet een einde aankomen. En en dat ja, dat, dat vrouwen zich zo duidelijk uitspreken, spreken, dat, dat is uh, ja, dat maakt die revolutie wel heel authentiek. Oké, okay, I would tell him um to remove that law about letting him be the president forever. En niet alleen vrouwen, ook kleine kinderen laten hun stem horen. Zoals dit achtjarige Saoedische meisje. In een YouTube-filmpje vraagt haar vader welk advies ze heeft voor Mubarak. Haar boodschap aan de hoogbejaarde president, wegwezen en verkiezingen uitschrijven. En mocht Mubarak het nog niet weten, er zijn politieagenten die hun pak uittrekken en zich bij de demonstranten voegen. Tijdgeest. De webwereld van... Beuk. Je hebt uh, 7000 volgers op Twitter. En hoeveel uur ben je per dag online gemiddeld? Nou, Dat is heel wisselend. Ik denk uh, de ene dag een uurtje. En dan kunnen zomaar dagen dus zitten dat dat uh, twee, drie uur uh, zijn. Maar ik heb natuurlijk ook mijn uh, mobiele telefoon. Waar ik ook uh, internet... Op kan ontvangen en mijn mail kan volgen en af en toe een, een Twitter berichtje erop kan gooien of wat dan ook. Zo meer een beetje. En uh, je zou denken dat jij heel veel uh, kooksites uh, sites van koks bezoekt. Is dat ook zo? Uh, nee, dat valt reuze dus mee. Ik, ik ben niet echt iemand die uh, heel erg op uh, internet op, zo op zoek gaat naar uh, eten koken zelf. Maar ik ben meer iemand die op zoek naar, gaat naar uh, dingen die koken gerelateerd zijn. Of neem bijvoorbeeld, ik ga naar Suriname en ik maak een programma over Suriname. Dan wil ik Suriname voelen. En als ik dat dan, dan zie wat ze eten, dan ga ik me daar een beetje in verdiepen. Dan denk ik, wat is dat dan? Uh, dat ze leguaan eten bijvoorbeeld. Weet je wel? Dat vind je op internet, want dat zijn verhalen die mensen ook hebben. Ook vaak met beelden erbij. Ik zie uh, beelden voor me van Indianen, hoe die, uh, hoe die leven. Alle andere afleveringen moet ik ook echt onderdeel worden van die mensen. En niet alleen maar ze filmen en ze interviewen. Nee, ik moet met ze meedoen. Ik wil graag... Het voelen. En dat heb ik ook uh, gedaan. En dat is ook uh, mede gekomen door uh, internet research en, uh, en ontdekken wat er, uh, wat er speelt. Ja. Heb je bijvoorbeeld op Facebook. heb je veel contact met Surinamers door die serie bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, via Facebook zijn de mensen gewoon echt. Uh, echt um, wil ze echt aan je laten weten hoe, hoe trots ze zijn. Uh, de manier waarop je Suriname onder de aandacht brengt. als zeg maar uh, in hun ogen. Uh, Bounty, een, blank, een, een, zwarte, een zwarte Nederlander. Zeg maar. En je zet wel als bounty, zet je wel Suriname neer. Weet je wel? Ik, ik, dat laten zien is gewoon heel fijn. En ik krijg ook hele mooie reacties van mensen uit Suriname. Dan die hele lange uh, brieven schrijven. Maar ook mensen die in Nederland wonen... en uh, ook al heel lang niet in Suriname zijn geweest. En die zeggen van, oh, ik herken zo wat je zegt. En ik ben ook zo lang niet geweest. En ik zou zo graag terug willen. Of ik ben vorig jaar geweest en ik heb dezelfde... Ik, je vertelt mijn verhaal, weet je, bijvoorbeeld of zo. En um, op YouTube, je, er zijn best wel veel filmpjes van jou op YouTube te vinden. Zoek je zelf ook op YouTube filmpjes of luister je naar muziek via die site? Ja, zeker wel. Op momenten dat ik uh, meestal in het weekend dat ik gewoon thuis zit... en ik, uh, ja, weet je, ik ben opgegroeid met lieve Hugo, bijvoorbeeld. Dat is, uh, voor degene die me niet kennen, dat is, zeg maar, uh, een van de grootste artiesten die we in... Uh, een Suriname gehad hebben, hij is overleden. Maar dat is echt uh, een stukje nostalgie voor ons, weet je wel. Dat, uh, dat wij iemand als liever Hugo hadden. Black and Rose is een prachtig nummer om, uh, om, te, om te horen... en die komt ook redelijk vaak in mijn programma terug. Feesten zie ik gewoon de, de hele familie uh, op lieve Hugo uh, dansen. Dus ik ken ook al die liedjes. Wilt u de lange versie van het nummer van Blakka horen? Er is een link naar het nummer terug te vinden op de site. De Gids.fm Internationalist Francisco van Jolen is aangeschoven. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de laatste Wikileaks? Ja, er komen nu uh, allemaal boeken uit. De New York Times is met een boek gekomen. de Guardian komt met een boek. Daar komen weer alle de details naar buiten. Bijvoorbeeld dat de Wiki uh, Wikileaks-oprichter Julian Assange... zich vermomde als een oude vrouw om te ontsnappen aan de CIA-agenten. Waarvan hij vermoedde dat hij achter me aan zat... terwijl hij door Engeland reisde. Uh, opvallend is ook dat hij nu een openlijke oproep heeft gedaan... aan de Australische regering en de premier daar. Garandeer dat ik, terug naar, Australië, dat ik terug kan komen naar Australië. Dat is waar ik wil wonen. Wikileaks is een Australische site. Eigenlijk, die moet beschermd worden door de Australische regering. Want eerder durfde hij niet terug omdat uh, hij bang is uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten. En hij doet nu een oproep aan de uh, regering: van ja, steun, laat zien dat je achter me staat. Uh, dat is uh, bijzonder. Nou, dan hebben we uh, nog een paar andere dingen die toch opvallend zijn. Uh, de Amerikaanse regering heeft alle ambassadeurs uit de hele wereld teruggehaald naar Washington, 260 man. Dat stond al iets gepland, maar zij gaan nu kijken wat ze nu moeten doen eigenlijk hè, wat hun post WikiLeaks-strategie gaat worden van ja hoe moeten we nu omgaan met het verkeer, diplomatieke verkeer? Wat moeten we veranderen? En eh, dat is kan in de Verenigde Staten trouwens eh, is WikiLeaks zelf niet zo bekend. Er is niet een, bekend? Nou niet ja, is, we hebben er wel van gehoord, maar 41 procent van de Amerikanen. Dit vind ik toch even wel mooi, want is, niet zeker, is er niet zeker van wat Wikileaks nou eigenlijk is. <laughs> dus ze hebben er wel eens van gehoord, maar ze weten toch niet precies. 23% van de Amerikanen, 23 van de Amerikanen denkt dat hij dat vernietigend is. En illegaal, maar legaal. 22% denkt dat hij verraderlijk is. En slechts 9% ziet het als een goed ding. En dat zijn voornamelijk de linkse kiezers die het als een goed uh, uh, ding zien. Wikileaks. En er blijven nog wat percentages over. En die, dat zijn mensen die denken dat het een fruitdrankje is. Sorry, dat zij zijn ze hebben vergeten te vragen. Tijd voor het joepdevat. Joop.nl is de opinie- en debatsuit van de VARA. En we discussiëren twee keer per week over een opiniestuk op de website. Francisco, wat is het onderwerp vandaag? Jij bent de ja, baas van Joop. Ja, Richard de Graaf, die is uh, statenlid voor de SP in uh, Noord-Holland. En het gaat over de damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen. Die lopen daar vrij rond, die vermeerderen zich. Die doen wat hertjes je horen te doen. En uh, daar is er een hoop over te doen. Nu willen ze ze afschieten. En uh, hij is daar tegen, want hij zegt... Uh, die dieren die veroorzaken misschien wel schade, maar dat kan je ook anders oplossen. Richard de Graaf is uh, hier in de studio. Goedemorgen, meneer de Graaf. Goedemorgen, meneer Meurters. Dat is een slimme verkiezingsstunt, hè? De, nee, de kiezer vindt dat zielig, natuurlijk. Dat is een uh, voorproefje voor de Provinciale Staten. Nee, nee, dat is geen verkiezingsstunt. Dat hoort gewoon bij het normale dagelijkse provinciewerk. Uh, er zijn damherten. Er wordt al een hele tijd over gediscussieerd in de provincie. Wat moeten we daar nou mee? Uh, nu dreigen die damherten te worden afgeschoten in grote getalen. Uh, ja, wij zien dat niet zitten, dus wij hebben gevraagd om een spoeddebat. Want uh, ja, grootschalig dieren afschieten, dat lijkt me belangrijk genoeg om er aandacht voor te geven. Aan de telefoon Ja Bond, hij is gedeputeerde voor het CDA van Noord-Holland. Meneer Bond, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gaat u de verkiezingsstrijd in met de leuze dood aan het dammenherd? Nee, dit is gewoon uh, het werk wat je moet doen als bestuurder. Uh, de discussie loopt al een tijdje. En uh, ja, ik vind het wel uh, knap van de SP dat ze al een standpunt innemen zonder dat ze het beheerplan uh, kennen. Dat wordt vandaag vastgesteld in uh, het College van Gedeputeerde Staten. Wacht even, er is een soort en, beheerplan waarin uh, staat wat er met die damheten moet gebeuren. Er is een, uh, een heel grondig onderzoek uh, met de Secret Opinion. En dat hebben wij laten maken samen met de provincie Zuid-Holland uh, en de gemeente Amsterdam. Uh, want het rare van de situatie is uh, dat de gemeente Amsterdam verantwoordelijk is voor het gebied... En uh, de enige taak die de provincie heeft, dat is het afgeven van een vergunning of een ontheffing op aanvraag van de grondgebruiker of terreinbeheerder. Ja, in dit geval het uh, dat duizelt mij als... nu al. Maar worden ze nu afgeschoten, ja of nee? Het rapport zegt heel duidelijk dat wij een probleem hebben. Uh, dat weten we ook. Want het aantal verkeersincidenten uh, stijgt elk jaar. En de duinen? En ook... Er rijdt toch geen auto? Ja, we rijden om het gebied heen en, en dat is natuurlijk ook het probleem, het is een schitterend gebied, maar daaromheen wonen ook mensen en er lopen wegen langs en het aantal incidenten van uh, verkeersongevallen uh, en schade, uh, ja dat loopt de laatste jaren echt gigantisch op, we hebben een probleem. En dat betekent dat ze moeten worden afgeschoten? Het rapport, wij, het rapport wijst uit dat, je, dat we hebben natuurlijk al heel veel maatregelen genomen wildroosters, wildspiegels, snelheid omlaag, het hekkenplan, dus er de grote delen worden er ook gemaakt. Ja, maar de cruciale vraag blijft overeind. Moeten ze worden afgeschoten? Ja, en dat was mijn laatste. Als we niks doen, dan zal de populatie met 24 à 29 procent per jaar gaan groeien en dat kan het gebied en de omgeving niet aan. Nou, de gedeputeerde die zegt het eigenlijk al, het hekkenplan. Het belangrijkste voor de verkeersveiligheid en ook het trouwens het veroorzaken van schade aan gewassen... of het voorkomen van schade aan gewassen... dat is dat je een goed, goed hek om dat gebied heen zet. En wat wij zeggen als SP-fractie is... Zet nou eerst het hek om dat gebied heen. Dan voorkom je dat die dieren zomaar de weg oprennen. Dan voorkom je dat ze zomaar het veld van de boer oplopen... en daar de bloembollen opvreten. En ga dan pas kijken of het nodig is om die dieren af te schieten. Maar het is dan juist niet de natuur van herten om over alles heen te springen? Ja. Ja, maar je hebt goede hekken... waar die herten goed mee binnen dat gebied uh, kunnen worden gehouden. Maar meneer dat meneer zie Bont, je ook u hebt goede land. hekken nodig... Ja, nee, we weten dat het hekkenplan eh, niet het hele gebied zal eh, omringen. Dat mag ook niet. Dan krijgen we eh, een oostwaardse plassengebied. Nou, dat, dat past hier echt niet. Dus er blijven grote stukken in het hekkenplan blijven er open. We zien ook trouwens dat inderdaad de hetten over sommige delen van de hekken 1 eh, heen springen. Maar de hekken, die zorgen er niet voor dat de dieren zich blijven vermenigvuldigen. Want dat is het probleem. Dat doen de hekken inderdaad niet, nee. Nee. Nou, ik ken gedeputeerde Bond als uh, zorgvuldige uh, en uh, nou, nou maar dan nou moet u oppassen meneer Bond. Maar ja. wat wel zo is, en daar ben ik het inhoudelijk gewoon mee oneens. Je kunt eerst die hekken neerzetten, dat is ook de bedoeling. Dat zegt de gedeputeerde zelf. Dan is het te vroeg om nu al toestemming te gaan geven voor dat afschieten. Ja, ja nogmaals, de, de, hekken, de hekken gaan niet tegenhouden... dat die dieren zich met 30% op de populatie gaan vermenigvuldigen. En dan krijgen we ook een onbalans in de ecologie in het gebied... We zien ook dat het aantal reën neemt daar af en dat heeft te maken met de grote stijging van het aantal damherten. Uh, dus ook de balans in het gebied uh, dreigt verstoord te raken. En ja, als we uh, gewoon waren blijven beheren, dan praat je gewoon over een, uh, een, een normaal aantal, klein aantal herten. Gewoon beheren, dat is op tijd even wat af. Dat was gewoon inderdaad het bijhouden met afschot en dat is heel normaal. Uh, dat gebeurt ook bij alle andere natuurgebieden in Nederland. Uh, hier hebben we dat een tijd niet gedaan en ja, daar is het probleem ontstaan. Bewoners ondervinden al jaren overlast van die dieren in graaf. Er moet toch iets aan gedaan worden? Ja, maar er is hier geen sprake van een normale situatie als het gaat om het afschieten van dieren. Want wat normaal is dat je alleen de oude, zieke en zwakke dieren afschiet. En de overlast in dat gebied is nou niet zo groot dat je tot zulke drastische maatregelen over moet gaan... Neem nou eerste stappen die je kunt zetten voordat je die dieren afschiet. Uh, plaats gewoon een goed hek. En daar pleiten wij voor. Meneer Bond, de gemeente Amsterdam is tegen ja. afschot. Nou, lees dat ik kijken, Want uh, Wij hebben in goede samenwerking met de gemeente uh, dit beheerplan uh, laten opmaken. Uh, de raad moet daar inderdaad een, een besluit uh, over nemen. Ik weet niet of ze op basis van dit rapport uh, tegen zullen zijn... Dat, dat moeten we afwachten. Dat komt in de Raad van Amsterdam aan de orde. Bijvoederen van zwijn op de Veluwe, afschieten van herten. Er is in Nederland altijd gedoe met wild. Is ons landschap wel geschikt voor echte natuur, meneer Bond? Jawel, dat is het. Maar wij moeten niet te ver doorschieten dat we de verkeerde kant op gaan. Want er is één natuurlijke vijand van de dieren en dat is de mens. Uh, de jacht hoort daarbij. Uh, daar, daar, daar hoeven we ook helemaal niet, niet moeilijk over te doen. En als je gewoon normaal beheert, en dat gebeurt met gecertificeerde, gecertificeerde jagers... met vergunningen, ontheffingen, getoetst door een rechter... dan heb je ook het probleem niet. En dan doe je dat op een keurige, nette manier uh, die ook past bij zo'n gebied. Meneer Gaaf, wanneer is dat spoeddebat? In een woonwijk met wegen eromheen. Dat spoeddebat, dat was afgelopen maandag? Nou. Gisteren. Is ja. er geweest? Ja, dat klopt. We hebben daar gisteren gemeente Amsterdam over uh, ondervraagd. Of de, de gedeputeerde over ondervraagd. De provincie heeft zijn standpunt ingenomen. Ja, nu is het afwachten wat Amsterdam gaat doen. Het is dank. zeker nog geen gelopen race. Voor deze discussie, heren Richard de Graaf van de SP in Noord-Holland. Een ja-bond gedeputeerde in die provincie. En Francisco voor het aanbrengen. Wat biedt de buis nog vanavond? Nou, ik had het al eerder over in dit programma. Hoe Berlusconi het in vredesnaam voor elkaar kan... Uh, houden om een held te blijven voor veel Italianen... ondanks machtsmisbruik, vermeende corruptie en seksschandalen. Er dus zijn erachter, wijt er een hele thema-avond aan. Veel boonga-boonga dus, vanaf kwart over acht op acht. Een boeren is in, in Engeland maken ze er een talentenjacht mee... dus uh, hebt u er zin in, kijkt u naar uh, BBC vanavond. Bij mij staat de hele avond in het teken van Egypte. Jurgen, wat gaan we doen in lunch? Zometeen de baas bij HP De Tijd, de nieuwe hoofdredacteur Frank Poorthuis... Uh, is hier en um, om half twee de stelling in Stand.nl... Een oproep van het Centraal-Joodse Overleg. Er moet snel recht worden toegepast bij holocaustontkenning. Morgen een debat in de Kamer. Zij komen nu alvast met deze voorstellen. Het lijkt me een interessant middagprogramma worden op deze zender. Verzorgd door de NCRV. Surf naar degids.fm. Graag tot morgen. 2 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Het is altijd de landelijke politiek die je erin heel duidelijk domineert. De provincie is als schakel tussen gemeente en rijk vrijwel onzichtbaar voor de burger. Wat, wat doet zo'n provincie nou voor mij? Heeft de provincie nog wel bestaansrecht? Dat maakt het als overheid soms ook niet makkelijk voor burgers door de manier waarop we schrijven.